11 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De tweester in Parijs heeft zich gemeld bij de politie in Antwerpen. Volgens Belgische media ontkent hij elke betrokkenheid. De man was bekend bij de politie vanwege drugsdelicten... en had ook wapens in bezit, maar zou geen link hebben met terroristen. Bij de aanslag in Parijs werd een agent doodgeschoten... en raakten twee agenten zwaar gewond. De schutter werd daarna door de politie gedood. Drie familieleden van hem zijn aangehouden. Chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht blijft van mening dat de stoffen die het loost in de Merwede niet gevaarlijk zijn. De stof Genix is volgens het bedrijf niet kankerverwekkend en hoopt zich niet op in het lichaam. Vanochtend maakte de provincie Zuid-Holland bekend dat de lozing in de Merwede met bijna 70% omlaag moet. Chemoers begrijpt de zorgen wel en heeft al een beperking van de uitstoot aangekondigd. Volgens alle betrokken partijen is de veiligheid van het drinkwater momenteel gewaarborgd.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 Het kost nu al zo'n 20 miljoen euro om de kapotgevaren stuw in de Maas bij Graven te repareren. Rijkswaterstaat denkt dat de stuw eind juli klaar is. De stuw werd in december geramd door een Duitse tanker... en daardoor konden wekenlang geen schepen varen tussen Sambeek en Graven. Werkgeversorganisatie LWV denkt dat bedrijven zo'n 10 miljoen euro schade hebben geleden. Ook raakten woonboten beschadigd doordat de Maas deels droog viel. Vandaag legt Rijkswaterstaat bij de stuw uit hoe het ervoor staat met de reparaties. Het weer wolkenveld is soms ook zon, vooral in het binnenland en enkele buien. en het wordt 12 tot 15 graden. In het weekend wisselvallig, vrij veel bewolking en enkele buien... Dan en wordt het 9 tot 12 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A27 Breda richting Utrecht staat file tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum 4 kilometer met een kwartier vertraging. Andere kant op tussen Noorderloos en Gorkum 2. Bezoekers aan de Keukenhof staan in de file op de N207 of aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Abbenes en Hillegom 3 kilometer met een half uur extra reistijd. Tot zover de verkeerservoord. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. Put your head on my Put your lips next to mine, dear Won't you kiss me once, baby Just a kiss goodnight, maybe I will fall in love Some people say That love's a game A game You just can't win If there Find it someday, and then this pool will rush in. Put your head on my shoulder, whisper. In You love me too. U luistert naar Watertoren Sport. We hebben weer een druk programma, dus we gaan weer snel naar onze presentatoren. Ja, dankjewel, wel, uh, Charles. Dankjewel. Uh, Jos, komt binnen, luid en duidelijk. Goedemorgen allemaal, Dan zijn we weer. <laughs> maar goed, uh, Henny, uh, we hebben een nieuwe gast erbij. Jimmy Crawford is ja. aangeschoven. En Jimmy is een uh, oud speler van Feyenoord. Die nu door Jos weer van uh, de cent... Van... Ja, dat kan toch helemaal niet, Jos? <laughs> jongen, die moet antwoord geven op de volgende vraag. <laughs> Jimmy, ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar... Jimmy, Jimmy, ja. vertel. Ja. Hoe heb jij gisteravond beleefd als ja. oud Feyenoorder? Ik vond het leuk. Maar dat zeg je heel ver van de microfoon. Ja, dus schaam je je dat je dat... Nee, zegt? nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Ik heb, uh, ik heb heel erg... Uh, ja, ik heb toch wel heel erg genoten van die laatste kwartier. Ik vond uh, de rest van de wedstrijd gewoon heel slecht. Ik vond het uh, Ja, ik vond jammer dat ze, dat ze... Weet je, ik vind het heel belangrijk. Als je, als je pressievoetbal speelt thuis, moet je dat ook uit kunnen. En uh, het zit hem gewoon in de, in de mindset hè, bij, bij elke speler dat je... Echt die wil heb om een bal te veroveren. Om, om snel voor je man te komen. Maar ja, we waren elke keer een stapje te laat. De hele wedstrijd eigenlijk. Ja, en dan zie je dat je, dat je het heel moeilijk krijgt, weet je. En dan uh, moet je nog geluk krijgen met een paar kansjes die je krijgt. En dat zit, Meer is er niet gebeurd. En toen die laatste seconden, wat gebeurde er toen? Ja, die waren fantastisch. Ja, die, uh, weet je, dat, dat kan ik ook wel uh, meegenieten. En, ja, en ik heb gewoon meegenoten. Dus uh, ik uh, vond het heel goed. Ik was, uh, ik was op uh, bezoek bij vrienden. ja. En ik heb daar een gat in het plafond gesprongen. En dat ja. is toch twee meter hoog hoor, dat plafond. Ja? Oh. ja. <laughs> ik, ik dacht het echt helemaal gek werd, Ja, helemaal, helemaal goed, joh. Hè? Helemaal goed. Mooi, he? Ja, joh. kan het Maar wel. goed, we hebben genoeg nu over Ajax met jou gesproken. Want ik denk toch dat ja, in je hart als ik way in orde... Ja, weet je, ik... Ik, ik, ik, ik heb die sentimenten niet. Nee, gelukkig niet, want ik hoor je ja. ook zeggen: namelijk, we waren te laat bij de bal. Of we Leuk. Ja. Dus dat vind ik dan wel weer goed. Hè? Ja. Je ja. Hebt het, gewoon, het gaat om Nederlands, Nederlands voetbal. Dat is ja. het eigenlijk meer. Jimmy ja, sorry, is, maar ik ben nog steeds van Barcelona. Dus ja, ik ben er niks aan waar. <laughs> nou, dat heb je ook. Als Het week tussen, Madrid, tussen Madrid en Barcelona is, dan, dan uh, zeg ik Barcelona. Ja. Jimmy is fulltime uh, voetbaltrainer. heeft ook zijn eigen school, zeg maar, hè, Ja. Jim? ja. Uh, maar even terug naar, de, naar jouw feyenoord verleden. Want je speelde verschrikkelijk hoog en verschrikkelijk goed. Ja. En wat gebeurde er? Ja, ik heb uh, uiteindelijk een uh, bal op mijn oog gekregen. Ik ben daardoor blind geworden. Uh, aan een één oog, geloof ik. Ja ja, ja. ja, ja. En uh, doordat ik blind ben geworden aan mijn oog, is het ook zeg maar, ont, uh, door de jaren heen ontstoken geraakt. En uh, ja, moest ik het definitief verwijderen. En uh, ja, daardoor uh, loop ik ook met een oogprothese. Dus, uh, Was je dus... ervoor verzekerd? Ja, ik was ervoor verzekerd. Dus ik, ik was ook verzekerd ook via de club. Ja. Dus de club heeft het echt uh, ja, fantastisch gedaan. Die heeft echt alle, ja, uh, tenminste overige rekeningen, zeg maar, die er eventueel waren, die hebben ze betaald. Dus uh, ja. dat heeft Excelsior echt uh, ja, geweldig gedaan. En ik, ja, Nogmaals, ik was echt goed verzekerd bij Excel, Dus dat was echt een plusje. Maar de Maserati waarin je zou rijden als het niet gebeurd was die... Uh... Nee, nee. Maar ja, weet je, ik, ik heb wel mijn rijbewijs. Ik moet aangepast uh, uiteindelijk mijn rijbewijs halen. Uh, weet je, via een tweede huisarts, zeg maar, een goedkeuring krijgen. Nou ja, en ik heb uh, ja, weer mijn rijbewijs uh, verlengd. Dus, uh, maar ja, Jimmy, je, je, leeft, je leeft gewoon je leven. ja. En, ja, ja. en uh, ja. hinder... Um, heb je er niet meer van? Of wel? Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, joh, ik voetbal zelfs nog met uh, veteranen. Ja. Dus ja, ik bedoel... Uh, ik kan nog steeds een balletje trappen, hoor. Ja. Ik bedoel... Uh, dat verlies je uh, nooit. Dat is leuk. Nee. Jouw hart ligt bij de kleintjes. Ja, jeugd. Je hebt uh, onder 9-1 en daar haal je ongelooflijke successen mee. Want die jongens die spelen gewoon tegen alle betaald voetbalorganisaties. Ja, ook. Ook. Ja. leuk. Toernooien, uh, vriendschappelijke wedstrijden... Uh, in competitie spelen we echt wel tegen, tegen hele goede amateurs uh, uit de regio. AFC, Zeeburg hebben we gespeeld, uh, uh, buitenvelder. Nou, nah, gewoon uh, leuke ploegen. En dat is het meeste ja. te genieten, hè? Ja, ja, ja. Als je ziet hoe... Uh, als je ziet dat bijvoorbeeld... Ik kijk dan deze groep, hè. Bijvoorbeeld uh, het seizoen daarvoor. Ja, uh, verloren ze met... Uh, wat was het? Uh, zelfs 16-1 van Zeeburgia. Dat was het, zoen, het seizoen daarvoor, hè. En uh, ja, eigenlijk een paar eigenlijk een half jaar later uh, winnen ze met 5-4. Ja. Dus dat zijn we uiteindelijk wezenlijke verschillen tegen dezelfde ploeg. Dus uh, tegen dezelfde jongens. Maar het is ook bij hun, het is echt trainen op techniek. Uh, heel erg bezig zijn daarmee. Uh, uh, snel goed staan, hoog durven staan, kort durven, durven verdedigen. Altijd voor je man willen komen. Hè, op het moment dat de tegenstander de bal uh, heeft... Uh, Betekent dus de score staan voor je man willen komen. Nou, continu daarmee bezig zijn. En dat ja, werpt wel zijn vrucht af bij die kleintjes. Dat is duidelijk. Het werkt, ja. ja fantastisch. Goed. We gaan het in het uur hebben, jij en Jos de Jong, over de nieuwe regels voor het jeugdvoetbal. Ja. Want dat is voor 50 clubs, heb ik begrepen. Weet ja. je welke al, of niet? Nee. Welke, welke precies dat allemaal nog zijn, dat heb ik nog niet allemaal bekeken op de Is, is dat een soort testfase, ja. moet ik me ja, dat ja. voorstellen? Ja. Ja. Er worden, zijn 50 clubs geselecteerd die, uh, die test gaan doen met de nieuwe regels ja. voor het jeugdvoetbal. Ja. Ja. En die Oké. gaat uh, Jimmy uitleggen aan Jos ja. en aan ons. Ik ja. ja. ben ja. heel benieuwd. Ja, Want uh, je hebt bijvoorbeeld uh, zoals het nu zit, zeg maar, bij de onderzeven groep. De onderzeven groep, daar uh, spelen ze vier tegen vier. Nou, dat is, de opzet is wel heel goed, hè? want je kan uh, op één speelhelft, uh, dan praat je over uh, zes uiteindelijk veldjes hè? op één halve speelhelft. Uh, dus, een heel veld is gelijk uh, 12, ja, uiteindelijk 12 veldjes voor die, voor die kinderen om 4 tegen 4 te voetballen. Ja, en 24 ja, doeltjes, hè? Want ja, ja, ja, ja, Is ja, daar nou doeltjes. rekening mee gehouden? Want als je dus zegt 50 clubs, er zijn nooit ja. 50 clubs met zoveel geld ja. dat ze dat allemaal kunnen. Maar wat ik nu zeg is echt extreem, hè? Dus uh, qua indeling. Dus ja. dan praat je echt over uh, elke helft zes veldjes uh, uitzetten. Nou, dan, heb je, dan praat je over uh, uh, acht, uh, zes keer acht. 48 spelers op de ene helft en 48 <laughs> spelers op de andere helft. Hè? Zo moet je het zien. Dus dat is echt extreem. Hè? Als je echt een, uh, een jeugd hebt met, uh, met 100 kabouters, zeg maar, hè? 107 spelertjes, dan is dat ideaal. Om, uh, maar ja, ideaal is een ander woord als je al die veldjes moet gaan neerzetten. En daar komen doeltjes bij. Dus dan praat je over 24 doeltjes. Heel even, ja. een, een laatste vraag over de vrouw die naast jou zit: Britt Wortel. Oh, Brit. International ijshockey uit Zandvoort. Oké. Okay. Kun je het je voorstellen? Ijshockey uit Zandvoort. Ja, ja, ja, en ze speelt nog bij de mannen ook, hè? Hey, ja. ja, serieus? Ja, ja. Britt. Dat nee. is goed. En, en ze ja. rammt jou omver, hoor. Dus, uh. Ja. En Brit, hoe oud ben je? 20. Ja. Oh, ja. Ja, ik ken, ik, ken een, ik ken een meisje uit Meidrecht. Zij kan heel goed wielrennen. Zij is pas 18. Uh, Wiebes van der achternaam. Maar Zij is echt uh, zo'n kleine meid. Die is uh, ja, eigenlijk net zo groot als jij. Uh, maar zij is de topwielrenner. 18 jaar pas, hè? Is het Frederike? Ja. Hey, ja, dat is leuk. Ja, die ken ik heel goed. Ja, ja ik heb, ik heb uh, haar broer heb ik in mijn team gehad. Bij Alze Boys. Ah. Dus uh, ja, weet je. Dus ik krijg er altijd nog steeds uh, nieuws over. En ik lees het via Facebook. Ja, ja. Dus ja, hij is verschrikkelijk trots op zijn zusje, zeg maar. Ja, dus dat is dus wel leuk. Wat en je moet het lopper. vandaag doen met de muziek. Voor, ja. Gekozen door Brit. Ja, leuk. Sharon, welke nee, nee, nee, nee. Want ik heb, nee, nee, maar, ik heb wel een lijstje van uh, Jimmy. Jimmy. Ja, ook. ja, ja. Want uh, we gaan even luisteren naar uh, niemand minder dan Jimmy Bosch. naamgenoot. Ja, ik... Maar die speelt aardig trompet, volgens mij. Ja. Wat is pasó a un een Ik wil yo lo que Ik wil vivir. Watertorensport, nog steeds live natuurlijk, hier vanuit de studio in Zandvoort. Aangeschoven is uh, Jos de Jong. Want die gaat namelijk met Jimmy Crawford eens even uh, doorpraten over die veranderingen die er allemaal komen bij jeugdvoetbal. Jos? Ja, uh, welkom Jimmy. Hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, er staat van alles te gebeuren met de nieuwe spelregels van de, van de KVB: de, uh, onder 6, onder 7, onder 8. Alles wordt op kleinere veldjes. Uh, Dirk, Dirk Jan van der Zee directeur uh, amateurvoetbal die zegt onder andere uh, de opzet is om kinderen meer voetbalplezier te geven en nog meer bij het spel te betrekken dat is waarvoor we het doen voetballers moeten vrijheid kunnen spelen acties kunnen maken en scoren met kleinere partijen, kleinere teams en zonder scheidsrechter vind je de cultuur van het pleintjesvoetbal terug het ja. is natuurlijk heel leuk en aardig. Het pleintjesvoetbal doet me meteen denken aan, uh, aan, jo aan Johan Cruijff. En uh, vroeger zoals we zelf op straat hebben gevoetbald. Ja. Maar dat ging allemaal zonder, zonder ouders. Het ging ook zonder scheidsrechters. Ja. Nu gaan we uh, de, naar die kleinere veldjes toe. Maar er staan wel een hele hoop ouders. Die waarschijnlijk op hun beurt weer uh, denken... dat zij de scheidsrechter van een bepaald team kunnen zijn. Doen we niet ja. een hele stap terug hiermee? Uh, ja, voor een deel wel. Voor een deel wel, uh, als je ziet dat ouders zich uh, ook nadrukkelijker uh, ja, bij betrokken. Tenminste, uiteindelijk ouders er nadrukkelijker bij betrokken raken. Uh, maar ja, je ziet toch dat, uh, hè, dat, dat er nog uh, trainers zijn die vaders en moeders zijn. Hè, uh, die uh, dus ja, weet je, uiteindelijk uh, toch langs de kant staan. En uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk een doel bij de clubs om uh, de restant van de ouders. Hè, dus die. Geen coach zijn of trainer zijn, ja, zoveel mogelijk achter de afrastering uh, te, uh, te laten. En dat is iets wat wij, uh, tenminste, dat is iets wat ik uh, ook uh, als technische jeugdcoördinator bij DSOV. Uh, ook voor het volseizoen seizoen, ook nadrukkelijk uh, ga meegeven. ook aan de club en uh, ook uh, richting ouders. Maar kunnen jullie uitleggen, mannen? Want ja. nu hebben we meteen al, we duiken meteen naar de ouders enzovoort. Ja. Ja. Wat beoogt de KNVB met dit plan? Uh, ja, de KVB beoogt in ieder geval met het plan dat, ze, dat ja, kinderen meer aan de bal komen. Hè? Dus de, dat ze uiteindelijk technisch vaardiger worden. Dat ze uiteindelijk sneller betere keuzes leren maken. Uh, ik denk dat dat een, een groot deel van, de, ja, van uh, dus de inzichtelijke vaardigheden groeien daarmee ook. Ja, dat is een beetje de hoofdmoot. En dat gaat werken, denk jij? Sta jij achter dit plan? Ja, ik sta er, ik sta er wel achter. Uh, ik was echt een... Uh, ik twijfelde heel erg. Ik twijfelde heel erg. Uh, maar echt gebaseerd op de organisatie ervan. Uh, vele coaches neerzetten, oude charter om, uh, om, om die organisaties neer te zetten, pionnen neerzetten. Nou, dat kost heel veel tijd. En dat, kost, uh, ja, dat is ook goed plannen. En dat is iets wat wij, het, eigenlijk het enige wat mij zorgen baart. Uh, als ik praat over joh, van een half speelveld naar een kwart speelveld. Dan vind ik dat echt een plusje. Omdat ze, omdat ze uiteindelijk toch in een kleine ruimte veel meer uh, bal, de bal raken. En ook snellere handelingen moeten uitvoeren. Dus je, ja, uiteindelijk zal je merken dat er een aantal talenten hè, dat wel hebben. Die, die, die dat snel kunnen uitvoeren. En een aantal die hebben dat niet. Maar, ja, dat, die, die, die blijven nog steeds in datzelfde, op datzelfde niveau. Maar, dus dat is, uh, ja. Maar Jimmy, is het ook niet zo dat... Uh, ik kan me voorstellen dat als je uh, teruggaat naar een kwartveld of iets eerlijks, En je speelt vier tegen vier of iets eerlijks, uh, waardoor die uh, spelers meer uh, balcontact hebben, meer kunnen dribbelen... meer techniek worden bijgebracht en dergelijke... dat het niet eerder een onderdeel zou moeten zijn van de training. Ja. En als ze, in, uh, als ze eenmaal gaan voetballen, dan zou dat best op een groot veld kunnen zijn. Jullie, uh, jij ja. bent een ontiegelijk goede, uh, goede trainer. Ja. Ik heb je trainingen heel veel gevolgd. En als ik zie uh, de manier waarop je met die kinderen omgaat, is dat gewoon geweldig. En jij brengt die kinderen op een klein veld techniek bij. Ja. Maar je brengt er Komt. zodanig techniek bij dat bij een volgende wedstrijd... ...tactiek die je dan bespreekt... ...in praktijk kunnen brengen. Ja, en Nu ben jij een goede een trainer... ...maar dat zijn ze natuurlijk niet allemaal. Nee, klopt. En klopt. hoe gaat het dan verlopen? Ik maak me daar persoonlijk uh, ja. een beetje zorgen over. Ja, dat, en dat is, dat is iets... Uh, ik vind uh, bijvoorbeeld de 2 tegen 2 en 4 zijn trainingsvormen. Ja. En uh, bijvoorbeeld de, de onder... Ja, ...eigenlijk uh, met de onder 7 groep... ...en dan praat je, en dan praat je over... ...4-tige 4 tegen 4 ja, die onder zeven groep die moet gewoon lekker in hun training 4 tegen 4 gaan spelen. En dat is iets wat mij uh, in, een, in, een, in een groot stuk zeg maar, wel zorgen baart. Want als je die kinderen ook nog... Uh, dus je laat die kinderen op de woensdag trainen. En je gaat ze op de zaterdag laten voetballen. Ja, daar is geen ruimte. Want ook die onder zes moet, uh, ook die onder, uh, zes moet spelen. Laten we zo zeggen, die onder zeven dan moet spelen, onder moet spelen. Die onder acht moet spelen. Die onder negen moet spelen. Dus het wordt organisatorisch op de zaterdag bijvoorbeeld. Als het doorgang vindt. Dat wordt heel lastig. Ja. En dat is uh, iets. Vooral bij die onder zes, onder zeven groep. Uh, Spelen op zaterdag. Uh, het is goed. Het is goed. Maar ja. Weet je. Uh, in hoeverre. Het, ik ik heb daar mijn twijfels over. Ik, ja. heb, uh, ik vind dat heel lastig. Het is organisatorisch. Puur organisatorisch. Ja, ja, organisatorisch is voor een hele hoop club. Een uh, club's ja. niet te behapstukken. Ik nee. bedoel. Er wordt ook wel eens gezegd van: uh, als dit allemaal zo doorgaat en je krijgt allemaal die kleinere teams, van, dan zouden we ja. uit moeten wijken naar de vrijdag al. Maar, maar ga maar eens uit van het extreme. 48 uiteindelijk 24 goaltjes neerzetten, van die kleine mini-goaltjes ja. neerzetten voor de 2 tegen 2, 4 tegen 4. En na dat uur haal je 24 goaltjes van het veld, moet je 8 van die uw goaltjes neer gaan zetten. Nou, uh, waar ga je die auto's vandaan halen? Ja. Wie gaat het neerzetten. Waar sla je het om? Ja, ja dat, Dus ja. Uh, je schuift het gewoon aan de kant. Uh, ja, voor hetzelfde geld uh, staat dat ergens langs de kant. Naast een pupillegoal En een jongen die glijdt uh, of die botst er tegenaan. Uh, tegen ja. uh, tegen zo'n goaltje. Wat uh, net twee, uh, drie meter van die zijlijn af is. Nou, hij heeft, dat zijn uh, dingen. Nou, hij heeft de KNVB uh, ook uh, gezegd. En onderkend dat dat best wel uh, uh, moeilijkheden met zich mee kan brengen. Al die doeltjes en extra. En er ja. zou extra moeten worden geïnvesteerd. Ja. KNVB die, die heeft duidelijk na dat onderzoek wat ze hebben gepleegd bij een veertigtal clubs. en zijn ze tot de conclusie gekomen dat zij de clubs financieel moeten gaan ondersteunen. En ze willen ja. zelfs een crowdfunding gaan opzetten. Ja. Om bij diverse clubs, diverse clubs in staat te stellen om dat soort investeringen te doen. Ja. Denk je dat het haalbaar is? Nee. Gezien uh, alles Weet... wat de KNVB momenteel aangaat. Maar dat, daar voor... gaan we niet helemaal over. in. Ja, voor, in een deel, voor een deel wel. Maar ik zie alleen maar problemen. In dat stuk. Ja. Crowdfunding is, uh, is uh, het idee is uh, geweldig. Ik bedoel, uh, uh, ja, wij, wij hebben, zeg maar, ook binnen deze week proberen een, een crowdfunding te doen voor, zeg maar, voor, uh, voor jonge jeugdtrainers. Dus we enthousiasmeren, zeg maar, jonge jeugdtrainers om, ja, in ieder geval, uh, en, uh, naast de Hoflieten uh, ook bij ons uh, aan de slag te gaan. Ja, al is dat voor uh, 5, 6 euro per uur. Uh, dat wat de KVB wil bereiken met, ja, in ieder geval het bekostigen van de doeltjes bij clubs. Ja, dat is. Ik vind dat heel lastig hoor. Ja, en, als, je, uh, als je praat over ruim 3000 clubs. En uh, ja, ik, die, die, die een investering doen van allemaal 14.000 14 minimaal euro. Ik zie dat ook niet gebeuren. Is, ik, uh, is wat, een, wat mij ook opvalt. Is wat, ik, wat, ik, wat mij ook opviel is dat de KNVB ook heeft gezegd dat. Uh, Oké, okay, ze voorzien bepaalde moeilijkheden. Hm. En ze gaan de clubs allemaal begeleiden. Hetgeen impliceert dat een vertegenwoordigers van de KNVB. regelmatig bij de clubs langskomen... om te kijken hoe het allemaal gaat. Ja. Hoe zie je dat in de praktijk voor je? Uh, ja, goed idee. Goed <laughs> idee, maar is het, is het haalbaar? Ik weet het niet. Ja, ik weet niet in hoeverre zij... Uh, mensen daarvoor beschikbaar hebben. Ik, uh, ik weet niet of mensen daar... behoefte aan hebben binnen de KVB. een groot aantal mensen. Ja, de mensen die in dienst zijn natuurlijk wel. Die, die zullen wel moeten. Uh, hoe ze, dat, KMVB... hoe ze dat gaan bewerkstelligen? Ik, maar goed, als ik we heb daar nog steeds mijn twijfels over. Als we even de haalbaarheid uh, terzijde ja. schuiven. Ik, zoals ik het begrijp gaat de KNVB 50 uh, clubs uh, hiervoor vragen. Zijn die al geselecteerd? Wij nee, weten nog niet. Nee, nog niet? niet. Nee. Hoe worden die gekozen? At random kun je je ervoor aanmelden? Hoe werkt zoiets? Dat is mijn inderdaad, weet jij nee, dat? Nee. nee, want ik heb okay. het ook niet op de website nog gelezen. Van het nee, Nvb, nee, dus okay. staat, maar dit is wel voor het volgend seizoen de bedoeling? Ja. ja. Okay. ja. ja. En dan wordt het daarna geëvalueerd, hoop ik. En uh, ja. kijken ja. wat eruit gekomen is. Ja. En of dat ook inderdaad werkt op die manier. Ja, want het grappige is, zoals het nu ervoor staat. doen alle clubs mee. Okay. Ja. En zijn alle clubs ja. verplicht om vanaf seizoen 2017, 2018 de nieuwe spelvormen bij de onder-7, onder-8, onder-9 uit te voeren. De onder-10 uh, krijgt het pas in het seizoen 2018-2019. Ja. He, dus die zullen uiteindelijk van, die blijven dus de onder-10 blijft dus op dit moment nog 7 tegen 7 voetballen. Maar die zullen uiteindelijk ook naar 6 tegen 6 moeten gaan op een kwart speelveld. Dan praat je over de onder-11 groep, die blijft nog 9 tegen 9 voetballen. Maar die moet het seizoen 2018-2019 van 9 tegen 9 naar 8 tegen 8 op een half speelveld. In plaats, van een, uh, in plaats van 16 meter naar 16 meter. En de onder 12 groep die speelt nu 11 tegen 11. En die gaat in het seizoen erop naar 8 tegen 8 op een half speelveld. Het is, ja, het is heel pittig. Het is heel gecompliceerd. Dit, ja, dit is hogere wiskunde. Ik stel voor ja. dat we onze hersens heel even een uh, klein momentje rust uh, geven ja. met een uh, plaatje. En dan gaan we er zo weer over door. Okay, Wat prima. heb je staan, Charles? Uh... Nou, en we gaan even luisteren naar hoe uh, Jimmy zich op dit moment voelt. Ja. <laughs> I've been a... I knew that I I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you.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 Zit nog steeds naast ons met Jos de yes. Jong. En zij behandelen de nieuwe uh, spelregels van de KNVB. Trainingsregels zijn het eigenlijk meer. Hè? Hoe de kinderen moeten gaan trainen. Um, we gaan er nog even over door Jos. Ja prima. Ja. Um, we hebben het net even uh, een kort gehad over die uh, logistiek van die doeltjes. Hoe, de, hoe denk je dat uh, hoe dat haalbaar wordt? Uh, dus een, van, uh, je speelt op een gegeven moment onder zes. Met, uh, met, uh, met tien doeltjes. Yeah. En dan komt onder zeven. Dan moeten er twaalf. En, uh, yeah. Dat, dat ja. gaat zo maar door. Wie, wie gaat het allemaal doen? Ik neem aan dat jij als trainer al die doeltjes gaat verjouwen. Nou ja, uh, we, hebben, we hebben in ieder geval uh, een aantal mensen binnen de club. Uh, een aantal coaches. Uh, zeker bij de, bij de onder, zeven, onder zes en onder zeven die dat, uh, die dat doen. Het zijn een hele grote groep. Dus dat is wel heel positief. Uh, ook zelf ouders van een kind, hè, die voetballen. Vooral bij de onder en onder zeven praat ik dan over. Bij de onder acht is het, uh, zijn er ja, eigenlijk ook coaches en eventueel ouders die daarbij uh, helpen. Dus hè, dan zit ik nu al aan, bij de onder acht, onder negen, uh, onder tien. Dan praat je over echt ouders met, met, de, coaches, uh, met de coaches, zeg maar. En um, ja, dat, dat is het een beetje. Maar ja, weet je, qua organisatie, elke zaterdag, dat is echt wel een... Uh, ja, en de ene zaterdag is uh, de ouder van Pietje er wel. En de volgende ja. zaterdag is die er niet. En dan ja. regent het heel hard en er staat er niemand. En dan moet er wel gevoetbald worden. Dus hoe, gaat het allemaal, uh, hoe dat ja. allemaal gaat gebeuren, het uh, lijkt mij, uh, het lijkt mij uh, vrij moeilijk. Nou ja, ik denk dat het ook een work in progress is natuurlijk. Ja. Hè, dat er gedurende het seizoen ook dingen aan het licht komen die gewoon niet kunnen of wel kunnen. En ja. dat ja. clubs daar dan hun maatregelen voor nemen of het anders gaan doen. Ja. Ik vind van de ene kant uh, ja, heel leuk dat het onderzoek is gehouden. Ja. Uh, bij die clubs. En dat al die clubs ontzettend positief hebben gereageerd. Ik, ja. uh, ik vind het prachtig dat ze dat inderdaad hebben gedaan. Ja. Maar het lijkt mij alsof ze dit soort uh, consequenties nog niet hebben overzien. Nee. Ik, uh, Jij. Maar uh, kijk, net als uh, hè, onze collega bij, uh, bij HFC, Marco Neuvel, hè, die zit ook ja. bij de KNVB. Uh, zoals hij het verwoord heeft, um, uh, zeg maar omtrent de spelvormen, supergoed. Ook uh, de toelichting, hè, de, de pilots die we op HFC hebben gehad, zag er, zag er echt goed uit. Ja. Um, dus daar, daar, daar eigenlijk geen kanttekening aan, maar nog steeds, um, het logistieke, ja. hè, dat, wordt echt, uh, dat wordt echt wel iets. Het is puur de uh, praktische invulling van ja, andere dingen. Ja, dat, wordt, ja. dat wordt problematisch ja. wat je bij ons. Wat je bij ons heel sterk zag, je sprak over ouders, ja, er waren gelijk heel veel ouders op het veld en langs de lijn, en, uh, dus de ruimte voor die kinderen om te voetballen, uh, ondermaats. Ja. Dus dat is, iets ja. wat, hè, dat is iets wat je zelf meeneemt. En, uh, wat we natuurlijk ook, bijvoorbeeld, ook richting Marco natuurlijk vertaald hebben. Hè? Die, die daar als de, namens de KVB betrokken bij was. Uh, op die dag bij, bij HFC. En dat we dat ook nadrukkelijk aangegeven hebben. Weet je? Dus ja. Ja. uiteindelijk heel veel positieve punten op die ja. uh, aantal mindere punten. Ja. Ja. Wat mij ook opviel is dat, uh, dat men heeft besloten om uh, geen klassementen meer bij te houden voor deze proeven. Ja, het is natuurlijk is. heel leuk om gedurende een heel seizoen uh, te weten waar je komt te ja. staan. Maar het is nu echt op een zaterdag. Spelen en je wint of ja. je verliest en that's it. Ja, maar dat vind, ik, dat vind ik raar. Ja, vind ik ook raar. Dat vind ik echt raar. Heel vreemd. Want ik vind het raar dat je... Uh, je kan het eigenlijk heel makkelijk bijhouden als club zijnde. Hè? Dus een, een, een, een, uitspelende, een uitspelende club gaat bij een thuisspelende club voetballen. En het enige wat de thuisspelende club doet... is de uitslag noteren. De uitslag in een sportlink zetten en het is klaar. Ja. Meer hoef je niet ja. te doen. Hè? Dus uh, het principe blijft gewoon hetzelfde. Alleen de uitslagen worden groter. ja. Uh, ja. Vroeger had je nog uh, bij de F's uh, 2-2, 3-3, uh, 10-1. En nu is het gewoon uh, 17-34 uh, en, uh, <laughs> ja, ja, en, en dat soort ja. uitslagen. Je... En buiten dat, jongetjes en meisjes overigens ook... willen gewoon op het eind van het seizoen kampioen worden. Ja. ja. ja. En ik denk dat, hè, dat, dat dat stukje spelplezier... is ook op basis van competitieverband. Ik denk hè, dus, ja. uh, competitie is uh, uiteindelijk de basis. Als je dat niet wil doen bij de onder 6, onder 7, zeg ik... Top. Ja. Als je administratief ook minder uh, romperslomp Als uh, KVB zijnde Maar ik vind bij de onder 800, onder 9, onder moet je dat wel doen Echt Daar moet gewoon, de stand al gewoon ingevuld worden ja. Ja. Wat, mij ook, uh, uh, wat ik me ook afvraag is uh, uh, Op het ogenblik als je op een half veld speelt ja. Dan gebeurt er dan wel eens dat de bal bij een bijna ander team terecht komt Die gaat over die, over die zijlijn ja. uh, Bij AFC hebben ze dan, uh, die, die houden ze dan Die middellijn vrij <laughs> Zodat het uh, snel, uh, snel gecorrigeerd kan worden als je nu vier van die teams op uh, één groot voetbalveld hebt, omdat ze ja. allemaal een kwart, uh, een kwart uh, veld gaan innemen, ja. dan <laughs> komen ze er nog aan voetballen toe. Het ja. gaat alle kanten op natuurlijk. Ja, als je praat over de indeling en de, en de speelruimte uh, en de drukte die daarbij komt. Ja, ik bedoel, uh, weet je, die kinderen zijn toch lekker aan het voetballen. We hebben ja, er geen last okay, van. Ouders nee, okay. hebben er geen last Misschien van. Misschien uh, hebben wij er meer last van die, die kinderen, oh, ja, dat kan ja, natuurlijk ook. Uiteindelijk, ja, zo is, uiteindelijk het. is het coaches, uh, wij moeten gewoon kijken. Precies, en, ja, en ik genieten. denk dat we daar gewoon uh, moeten afwachten... hoe zich dit allemaal gaat voltrekken, Jos en Jimmy. toch? We gaan het zien. Jullie zijn er hard mee bezig. Dus ik ben heel benieuwd het komende seizoen wat er gaat gebeuren. Wij okay. moeten zo naar Joop uh, van Essens natuurlijk... want we moeten de dus Zandvoortse sport nog uh, meenemen, Hennie... Uh, Mag geen niet een microfoon? Ja, sorry. Nee. <laughs> ik, ik, ik, het enige dat ik graag zou willen van, van Jimmy oh, ja. is... Onder 6, daar begint het. Ja. Wat gaat daar gebeuren? Onder 6 uh, speelt gewoon 2 tegen 2. 2 tegen 2? 2 tegen 2. Op een achtste Achterdeel veld. Achterdeel van het veld, ja. Onder 7? Onder 7 speelt 4 tegen 4, ook een achterdeel van het veld. Ja. Onder 8? Onder 8, uh, onder 9, die spelen 6 tegen 6. Samen met de onder 10, Dus de onder 10 komt pas uh, in 2018 aan bod. Ja. 2018-19 zeg maar, seizoen 2018-19. En uh, de onder 11 en 12, uh, die spelen ook 8 tegen 8. Oké, okay. ja. Halfveld. Ja. Nou, neem ik aan dat HFC een club is die bij die 50 hoort? Ja, dat uh, zal er wel uh, dik in zitten, ja. ja. Ja? Maar als er maar 50 zijn, ja. wat gaan die andere clubs doen? Eh... Uh... Ja, zoals, zoals, het, zoals het bij ons ervoor staat. Hè? Uh, als ik praat over. Uh, ook bij ons is uh, DCV. Uh, wij, gaan ook, wij, wij gaan er gewoon in mee. In die nieuwe spelvormen. Uh, ook onder het mond van. ja, weet je. het, wordt, uh, het, wordt toch nog, het is nu toch nog een soort van. Uh, opgelegd. Hè? En. Uh, wij hebben. die pilots ook gehad. We hebben daar positief. uiteindelijk. Uh, ja, we hebben daar positief op bericht. Dus uh, ja, wij. Uh, wij, uh, wij zien het wel als een uitdaging. Jimmy Crawford, dus, ja. oud Feyenoord speler. Dank voor je Hartstikke uitleg. Hartstikke mooi. Dankjewel. Hartstikke wel. goed. Man. We doen even een kort muziekje tussendoor en dan gaan we even met jou op in de slag. Ja. We zouden er all night long over kunnen praten, maar zoveel tijd hebben we niet. Want we gaan alweer naar de klok van 12 uur langs de hand. <coughs> dus snel door met de uitzending. Ja, Henny, we gaan even wat uh, korte sportnieuwtjes doen. Uh, want Mourinho die maakt zich zorgen om de blessures van Zlatan en Royo. Beiden hebben, uh, gingen met hun knieblessuren naar de, aan de kant bij uh, de wedstrijd tegen Anderlecht. Dus uh, ja, zorgen daar. Ik ben heel benieuwd wat er uit de loting komt vanmiddag. Want stel je voor, ajax Manchester United. er? Het zou, dat zou dat natuurlijk een zijn. wereldpot zijn. Oh, ja. Toch? Duidelijk. Of niet? En dan zonder deze twee spelers? Ja, gewoon zeker. afgemaakt door Ajax, hoor. Zeg, en bij uh, Bastia, Le Olympique Lyon was het een zootje... Hè, dat uh, ja. daar al die we weer allerlei fans op het veld en zo... Bastia, die moet de eerste wedstrijd, volgende wedstrijd thuis... zonder publiek afwerken op neutraal terrein. Terecht. VfL Wolfsburg, middenvelder Lee Bazour... is uitgeroepen tot talent van de maand maart in de Bundesliga... De twintig-jarige Bazoor maakte in de winterstop de overstap van Ajax... waar hij zijn basisplaats kwijt was. Sinds Andries Jonker eind februari hoofdtrainer werd bij de Duitse club... werd Bazoor daar wel van vaste waarde. Ja, en in de Amerika zijn de basketbalplayoffs bezig. Cleveland speelde daar tegen de Indiana Pacers. En ook de derde wedstrijd hebben ze gewonnen... na een achterstand van 25 punten, maar liefst. Ze hoeven nog maar één wedstrijd en dan gaan ze door naar de volgende ronde. Ik ga een hele moeilijke naam uitspreken... want we hebben het vaak gehad over sudden death in onze uitzendingen. Dat is het uh, gebeuren dat spelers zomaar neervallen. Voormalig Engels international Hugo Ehiogu, 44 jaar... is in elkaar gezakt op het trainingscomplex van Tottenham Hotspur... waar hij coach is van de onder-23 ploeg. Hij werd uh, direct nadat hij in elkaar zakte behandeld... door de medische staf van Tottenham Hotspur... en werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht waar hij nu verblijft. Tottenham Hotspur laat op de Twitter weten zullen informeren over zijn toestand. Nou, dat is inmiddels gebeurd, want hij is overleden. Hein? Ja, vreselijk. Ja. Ja. Tiger Woods, die blijft maar kampen met fysieke problemen. Hij moet opnieuw een rugoperatie ondergaan en is er wederom een half jaar uit. Ryan Sessegun is pas 16 jaar, maar maakte dit seizoen grote indruk als linksback bij Fulham. Zoveel indruk zelfs dat hij een plek heeft bemachtigd in het elftal van het jaar van het championship tweede niveau van Engeland. Brianna Rollins was, is olympisch kampioen op de 100 meter horde... geworden in Rio, maar mevrouw is een jaar geschorst... want ze was niet te traceren voor de diverse dopingcontroles. De arbitrage moet verbeteren. Vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf. Voetbal moet aantrekkelijker worden met doelijn Er is uh, uh, wat betreft de videoscheids 94% van de mensen is voor. En 5% is het er niet mee eens, 1% weet het niet... En mogen er uh, wat u betreft in het voetbal... meer spelregels worden gemoderniseerd? 65% zegt ja, 23% nee en 12% weet het niet. Raymond van Barneveld is gisteren 50 geworden. Nog gefeliciteerd, Raymond. Maar hij verloor wel op zijn verjaardag van Michael van Gerwen... tijdens de Premier League darts. Kansloos met 7-2. Voetbal snakt naar de videoref. Groot verhaal in het Haarlemse Dagblad. Blunders bij Real Bayern... Roep om invoering videoarbeiders uh, luider dan ooit. Even aan Jimmy vragen. Jim, wat vind jij van het feit dat daar uh, over die technologie nog steeds gesproken wordt... maar dat zoals bij uh, Real Bayern de wedstrijd toch eigenlijk beïnvloed is door de scheidsrechter... die trouwens lid schijnt te zijn van Real Madrid? Ja, ja ik vind het uh, uh, jammer dat juist bij dat soort wedstrijden... Uh, zeker vanaf de kwartfinale, dat daar gewoon helemaal niks mee wordt gedaan... En dat je gewoon ziet dat, dat die wedstrijd gewoon enorm uh, ja, in het nadeel uitvalt van, uh, van beide München. Ja, dat vind ik wel heel jammer. En ik vind dat uh, uiteindelijk wel heel zorgelijk. Want dat, dat schaadt het voetballen ook enorm. En uh, dat zorgt er ook voor dat heel veel mensen ook het voetbal zeg maar de rug toekeren. Uh, alleen al dit soort, dit soort momenten. En dat vind ik jammer. En uh, juist wat je ziet, uh, hè, wat ik dan weer mooi vind bijvoorbeeld aan het hockey, is dat je... Al dat soort momenten, allemaal eruit kan halen. Hè? Door, door beeldmateriaal. Door ja, videoref, wat, wat gewoon heel sterk is uh, binnen het hockey. Daarom zit ook een, een, een hele sterke sport, vind ik, in dat stuk. En daar kan voetbal enorm veel van leren. En dat, uh, ja. Ja, die blind gaat dus door, hè. Zometeen gaat die in de koker met Manchester United. Uh, Stuyvenberg en Boegius, die zijn uitgeschakeld met Genk. Want die wedstrijd werd gewonnen door Stelter de Vigo. Jammer. De ja, is mijn jammer. oud trainer hè. Ja. ja. ja Alpi Stuivenberg. Ja. <laughs> Manchester United we 2-1. Uh, 1-1 na verlenging. Maar goed. Besiktas Olympique Lyon. 2-1. 2-1. 1-1. Winnen dus na strafschoppen. Het zijn spannende wedstrijden die eraan gaan komen. Absoluut. Wie hebben we het liefste Ron? Och. Uh, het maakt me helemaal niets uit. Wie hebben we het liefste? Ik vind uh, het, mooiste, het mooiste zou zijn Lyon. Want dan, ben je gelijk, dan weet je gelijk waar je bent. Uh, of of uh, Celta de Vigo. En dan in de finale gewoon uh, tegen Manchester. Dat zou het allermooiste zijn. Oké. Okay. Ja. Ik, um, ik heb nog een ander berichtje, en ja, Dat is uit. eigenlijk een afschuwelijk berichtje. Want uh, Max Verstappen is een van de Formule 1-coureurs... die meedoet en oproept aan een crowdfundingsactie... voor de jonge coureur Billy Munger... Pas 17 jaar was die knul en die beleefde op het circuit van Dunnington afgelopen weekend een afschuwelijk ongeluk. Toen hij op volle snelheid met zijn Formule 4 bolide achterop een stilstaande auto botste. Het kostte de hulpdiensten anderhalf uur om hem uit zijn wagen te krijgen. En inmiddels zijn beide onderbenen geamputeerd. Vreselijk. 17 jaar. Tja. we even naar de muziek gaan. Want dit is... Ja toch? Zo is het. Jimmy Crawford, Mercedes, Loco... Requete loco, pero como me gusta, mamita Tú me estás volviendo loco con tu manera de ser Me tienes destrozado el coco con tu manera de ser Dame una oportunidad Para romper, este coco. Dame una oportunidad para romper este coco, me gusta tu forma de andar, me gusta tu forma de hablar, todo lo que tienes tu negrita, mira me gusta, je weet wie je is, je bent een schurk. Je weet wie je is, je bent een Live and kicking. Nee, nee, nou, nee, het, nee. Je zou wat moeten horen, iemand. Nee, uh, we zijn gewoon live. In London is Brian Tulk. Brian, you're watching TV? I, I, I watching you on the show and I was just commenting on your beautiful blouse, your, your top, Henny. <laughs> yeah. uh, it, it, is the, it is uh, the uh, Dutch it one. Orange. Good morning, Henny. Good morning, Zandvoort. Good morning, Good Brian. Brian. Here's Jos. <laughs> How's life over there? All right. <laughs> Very good. No problems, thankfully. We're, we okay. got over Easter, and um, thankfully, I survived the Easter eggs. <laughs> you survived um, the Easter eggs. Okay, I'm glad <laughs> to know that. <laughs> hey, listen, Brian. I um, I looked at the program for the coming uh, for the coming weekend. Um, obviously, there's a lot of games going on. That anything extremely exciting isn't really there. No. So I, I was actually wondering what kind of comments you you got on uh, Manchester United against Anderlecht uh, last night. Uh, 2-1, it was a was a great game as far as I know. <laughs> well, it, it wasn't very, you know, there weren't very many highlights. 2-1, uh, Rashford, a bit of magic and after an extra time, a fantastic turn and a nice left-hand shot into the corner. But other than that, disappointed. Anderlecht played well. Um, they, they attacked. Um, they had a fine player, Hanni, I believe his name is. Yes, And yeah. And, uh, yeah, a, a nice team. I, I think they'd be disappointed this Anderlecht. Okay. He uh, blind played. Um he he replaced Rocco who's injured. Um yeah. he had a good game when he came on, I must say. But I think overall, I think you know, United they weren't very good. They they'll have to improve. They'll have okay. to improve if if they wish to win. Okay. just a quick translation. Yeah, of uh, of Brian after they've over the Westside Manchester United tegen tegen Anderlecht die Manchester United won. Hij vond het uh, niet een verschrikkelijk exciting game. Uh, het was wel leuk dat Daly Blind weer meespeelde. Uh, die gaf wel extra, extra cashier in de wedstrijd. Maar um, Anderlecht was eigenlijk een fractie beter. Maar heeft het helaas niet kunnen winnen. Oké, okay, that's uh, wat Manchester United is. But um, there's another thing uh, regarding Manchester United. If they, if they qualify for the European League... then I think Arsenal or Everton... Uh, will go and play the European League uh, next year. And uh, we just discussed the impossibility of Everton probably getting the best chances, isn't it? They're they're the next. They're they're in seventh place, and they will remain uh, at least in seventh place because they're uh, at, I think ten points ahead of West Brom, who are in eighth place. Now, yeah. so if if if the the four FA Cup semi finalists, which are being played this weekend, uh, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur they're all in contention for Champion League places. Now, okay. if the FA Cup winners and the runners-up and Manchester United all qualify for Europe, that is, if Manchester United now proceed to win the European League, yeah. by, by virtue of the league position, the sixth and seventh-placed Premier sides, premiership sides will also enter the European League. So okay. That's how Everton will get in, which would be a great help for Ronald um, um, Koeman. Yeah, and uh, it would mean basically extra money, a, a chance to rebuild his team if he can keep Robert Lukaku, who would be a main player next year. Okay, if he, you know, it's, it's important. I'm going to interrupt you. I think you better translate it before I forget it all. <laughs> it's a bit <laughs> intricate. My there. God, all these figures is incredible. Uh, Brian meldt dat als uh, Manchester United zegt, uh, zouden kwalificeren voor de European League... dan bestaat er een kans dat Arsenal en Everton uh, volgend jaar ook doorgaan. Everton staat op dat op de zevende plaats, staat er goed bij... en het gat met, uh, met de volgende Burnley is uh, acht punten. Um, als dit gaat gebeuren, dan hebben de zesde en de zevende plaatsgevers ook recht op de uh, European League. En Brian denkt dat Everton daar momenteel de meeste kans voor heeft... I think I translated it correct. That's, I hope you... As far as I can make out it's excellent translation. Yeah. Uh, are you talking Dutch already? Well, you can uh, understand Dutch. <laughs> Klein better. <laughs> okay. <laughs> okay, great. Brian, like we said, there's, there's not so much going on, so I think we better leave it as this. Uh, oh, hang okay, on. Uh, there's the Liverpool-Crystal uh, Palace game. It's Liverpool's chance to get ahead. All the teams around them are playing this weekend. So Liverpool have to beat Crystal Palace. Oh yeah, that's right. Yeah. Uh, Liverpool... and, and that's an important game. Liverpool moet in ieder geval uh, uh, Crystal Palace uh, gaan verslaan. Dat, uh, dat, dat is de belangrijkste van dit weekend. Hang on a minute. Uh, was dat something? Uh, that... Breed uh, was also oh. at Manchester United. Oké. Okay. Oké, okay, Brian. But but keep on there. Yeah. <laughs> uh, yeah, ik ging eigenlijk elk jaar ging daar wel in mijn vader. En dan... Ja, zo'n ja, zo een mooi verhaal. We uh, sliepen altijd in Liverpool bij vrienden. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, een beetje Ajax-Feyenoord uh, in Engeland. Dus dat, uh, dat was wel mooi altijd. Uh, in de aan het dek met overtrek van Liverpool. De hele kamer was van Liverpool. Uh, dan brachten ze ons wel een asbakken leeg op de grond als we daar aankwamen bij Old Trafford. Uh, ja, spugen spuug op de grond. Dat uh, was, was echt... Uh... Je bent met alle sterren op de foto, hè? Ja, ja, ik werkte vroeg, of ja, werkte een beetje toen ik klein was... ...werkte papa aan het clubhuis van Ajax. En uh, ja, een beetje helpen. En uh, had je één keer per jaar zo'n meeting met uh, spelers. Over uh, foto's gesproken Danny trouwens. Ik heb net van Justin de foto gezien van Slatan, hoe hij zijn blessure opliep. Nou, het lijkt wel of hij dat hele been gebroken heeft, uh, Oh, dat zag er vreselijk uit, echt ja. bizar. Ja. Ja. Ja. Een zware overstrekking en uh, die is wel een tijdje eruit, denk ik. Dat zit er wel in, ja. Um, Brian is still on the line uh, I get it Are you still there Brian? I am look, yeah, Brian Did you understand What uh, what uh, this lady was also talking about The fantastic impression on uh, Liverpool <laughs> um, I, Well Liverpool They're very impressive this year And they, they, <laughs> they should qualify For the top four Yeah <laughs> And um, I think next year They'll be a very good side Yeah but she was actually Talking about the misbehaviour Of uh, Li Liverpool oh. With uh, full ashtrays And uh, drunken people And whatever This seems to be part of football In there <laughs> oh God, I didn't hear anything oh, about that. Oh, about you, you, start you know everything listen, about it, Brian. <laughs> Come on. It's much better than it was 20 years ago. It's, it's a different, it's, it's, it's much better. There's less hooliganism in uh, football here in England than uh, 20, 30 years ago, without doubt. And the biggest uh, hooligan is on the, on the phone now. <laughs> <laughs> is that you is that yourself Henny listen in one hour and seven minutes they will draw for the uh, for I'm, the semi-finals I'm, I'm telling you it will be Man United Ajax I think I think the same and we'll meet up there and we'll uh, we'll support our teams. that'll be fantastic you're, okay. not, you're you're not a hooligan anymore you're a nice guy now <laughs> okay Brian I'm too old Henny. I'm too old <laughs> okay Brian thank you very much and I'll speak to you, you again on. next week then And enjoy the games this weekend. We, we Thank certainly you. will. Oké, okay, thanks ever so much. Sanford, bye. Cheers. is het tijd voor muziek? Dat was Brian, hè? Eh? Ja. Yeah. Want we hebben niet zo gek lang meer voor de klok twaalf uur slaat. Ik weet niet of jullie nog mededelingen hebben... Om, het e om die tweede uur even af te ronden... en anders een stukje muziek. Uh, het is aan jullie. Nee, dat gaan we zeker. We gaan lekker muziek doen... en we ronden de tweede uur af. En ik uh, sta mijn plek zo weer af aan Irene... Hè, want die komt uh, hier zitten voor Watertorensport Toren, Lunch, Sport... Lunch, Hennie. Lunch. Want dan kunnen jullie uh, het uh, aardappelschillenkampioenschap doornemen en zo. Dan uh... <lacht> gaan, gaan we. Toe, wat, toch, is, wat is het voor een bui waar jij bent? Want... <lacht> Uh-huh. Yo, hola, billionaire, club muchacho, assorted flavors in these relatos. Inspire young minds and stack my nachos with the rock determination of a vato. Running cross the border with bricks in his poncho. Face like a shot when his busting my clock hole. Planning these things till I died. When the holy father handed me my wings. When I was young, brother teacher couldn't stand what we dream. Giving me music like drugs in the hand of a fiend. They shoot it up. See me on the TV, the cuties, they wanna fuck. Both presidential just plus, they cook it up. Got more hits in the sip, who wanna know? I can go back in time, you be Judge Edo. With my minute repeater, I know you think a Nito. It repeats the minutes, something like a tingle, but it's 300,000 more with no remote Jacob from rain, I used to deal with Tito, but he clowned me and told me that my money's Fritos. Now the Enzo doors go up like a D-Lo. Rion, same song sung on my man Nigo. SLR, when the doors go up, it's like a fresh hell jar. Nigga, we boss, he shall not get hot, he too heard yeah, my nigga, close your eyes. Just picture yourself just holding pies. Implement a plan and your surely rise. That's promised by the man that controlled the skies. You see, I know that shit's so ill. Better yet, doggy, just tell me how you feel. Huh? How you feel, dog? We just picture, thinking, dreaming, scheming, bleeding, reading, all in the late night, shaking, oiling, lacing, baking, shaping, shaving. Shavin'. Gotta get this cake right as I serve it. You just burn it, breathe it, learn it. Now, watch it take... Ja, voor de laatste minuten van geef ik nog even het woord aan onze presentator. Ja, want jij had iets over Henk Frezen toch, uh, Ja, er, er staat dus een heel groot verhaal in de sportwereld. En dat is uh, de krant Het Algemeen Dagblad, hè, dat is mijn favoriete sportkrant. Daarin staat een heel groot verhaal over Vrezen die zijn hoofd breekt over Feyenoord. Want daar hebben we het helemaal nog niet over gehad. Maar aanstaande zondag is natuurlijk, of aanstaand weekend is natuurlijk het weekend. Hè. Jimmy, jij als ex-Feyenoorder, ja. vertel eens. ja. Uh, hoofdbreken, Ja, voor vrezer. Ik begrijp hem wel, want... Uh, ja, vooral een scorende spits zal er niet bij zijn. Dus dat is... Uh, die bedoelt Van Walswinkel, ja, hè? Van Walswinkel. Ja. ja, die haalt dus, het uh, kaart. Deed hij dat expres, trouwens? Uh, ja, ik denk, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon echt een, een fout van hem, van hem zelf is. Want ja, elke spits wil spelen. Ja. Of het nou tegen Feyenoord of tegen Ajax is, ja, dat maakt helemaal niks uit. Ja. Weet je, dus... Uh, maar jij hebt een uh, vooruitziende blik. Ja. Vertel me. Ja, ik, ik ben, ja, ik ben van mening dat Feyenoord gelijk gaat spelen tegen Vitesse. Want ik vind Vitesse gewoon... Uh, Vitesse heeft vooral uh, aan de zijkanten... voorin uh, hele snelle, slimme jongens ook. Die, die echt uh, uh, rondom de 16 meter gewoon goed kunnen combineren. Met een, met een, uh, een balvaste spits. Dus ik denk dat die, die, die Chinese Juning uh, zal spelen. Wat een hele goede spits is. En, uh, ja, en, ik, en ik vind de zwaktes vooral via de zijkanten bij Feyenoord. Uh, zeker bij uitwedstrijden, thuiswedstrijden... Ik uh, zie dat heel weinig. Omdat ja, ze toch uh, continu naar voren, naar voren uh, bewegen. Maar goed, een gelijkspel van Feyenoord. Dat betekent ja. dus dat Ajax alle kansen heeft. Maar kan Ajax bij PSV na deze geweldige inspanning van gisteren winnen? Ik, uh, ik hoop het wel. Maar ik... Ja, ik, ik, ik weet je, ik... Uh, ik, hoop, ik hoop het wel. Ja, Justin Ik hoop een een 2 Ik hoop echt een 0-2 of 1-3. Ja. Maar we moeten eruit. Vijf yes. seconden oh. Komt goed. Hij is kampioen dus. Ja. We we'll see. Tot straks. Ja. Tot later. Nope. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst.